Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In de historische stad Palmyra in Syrië... hebben strijders van islamitische staat de afgelopen dagen 400 mensen omgebracht. Vooral vrouwen en kinderen. Het heeft de Syrische staatstelevisie gemeld. Palmyra viel woensdag in handen van IS. De Syrische oppositie bevestigt dat er honderden slachtoffers zijn. Ze zouden zijn omgebracht omdat ze loyaal zijn gebleven aan de regering. De Staats-TV heeft verder gemeld dat in het noordwesten van het land 300 extremisten zijn gedood bij een bevrijdingsactie in een ziekenhuis. Bij die actie in de provincie Idlib werd volgens de zender tientallen gewonde Syrische militairen bevrijd. Die werden in april tijdens hun verpleging in het ziekenhuis gegijzeld, zegt de zender. De Labour-partij in Groot-Brittannië is toch voorstander van een referendum over de Europese Unie. Premier Cameron van de Conservatieven heeft de Britten een referendum beloofd... waarin ze kunnen kiezen of ze in de EU willen blijven of niet. De Labour-partij was in eerste instantie tegen zo'n volksraadpleging. Maar na de grote verkiezingsnederlaag zegt de partij nu in te zien wat de Britten willen. Tijdens de campagne hebben kiezers gezegd dat ze zo'n referendum willen. Labour zal zelf wel tegen uittreding van de EU stemmen. Het referendum wordt waarschijnlijk eind 2017 gehouden. In Ammerzode zijn afgelopen nacht twee voetgangers aangereden door een automobilist. Een van de slachtoffers, een vrouw van 28, werd tientallen meters meegesleurd door de auto. Zij is er slecht aan toe. Het andere slachtoffer, een vrouw van 23, raakte ook gewond. Beide vrouwen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De automobilist is er vandoor gegaan en is nog spoorloos. Het weer volop zon. Alleen in het zuidoosten is er wat bewolking. Het is 16 graden op de wadden tot 20 in het oosten en zuiden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen veel bewolking en af en toe een bui. En het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen Knopend, Rotterdamplein en Beverwijk 6 kilometer. Op de N57 Rotterdam richting Brouwersdam. Daar staat tussen Afrit Briele en Hellevoetsluis 3 kilometer. En op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar staat ook 3 kilometer file tussen Heemstede en Zandvoort. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met Mr. Blue Sky ook de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En wat voor zondag de eerste Pinksterdag 2015. Tot aan 5 uur gaan we natuurlijk veel autosport met je doornemen. Willem van Dinsel op het Circuitpark Zandvoort. Hij gaat ook de Formule 1 voor je verslaan van Monaco.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 Dan gaan we voor het eerst over naar het circuitpark Zandvoort. Het zonnige circuitpark Zandvoort. En uh, het unicum is daar, want uh, de Pinkster race is op uh, zondag in plaats van maandag. En Willem van Dinsen heeft dat goed begrepen, want hij zit daar ook.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 Dutch uh, GT4, maar uh, ja, die heeft uh, zich uh, uitgebreid tot een uh, Europese competitie en die uh, dit jaar eenmalig op Zandvoort uh, aanwezig en dat is op dit uh, Pinksterweekend.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 Kijken we even naar de stand van de wedstrijd... ...dan uh, zien we de Oostenrijkers... Uh, ...Oostenrijkers Eepner en Haalik... ...die zien we op de eerste plaats... ...met een KTM... ...dat uh, deden ze ook uh, zaterdag al... ...en uh, die auto is eigenlijk uh, te snel... ...voor dit veld, want die uh, heeft... ...een uh, behoorlijke uh, voorsprong op. Kijken we op de tweede en derde plaats... ...daar is het wel gevecht uh, bezig... Uh, ...tussen de equipe van... Uh, ...Bernard van Oranje, die samenrijdt met... ...Ricardo van Ende... ...en de equipe uh, Jellebeuwe... Uh, en Noren, die rijden met de bumpers aan elkaar. En dat gevecht gaat om de tweede plaats. Bernard van Oranje is de race gestart voor de equipe van Oranje van de Ende. Die hebben nog niet, ja die hebben zojuist gewisseld. Nu Ricardo van de Ende achter En de equipe Belen Nooren was de starter. Jelle Belen. en nu aan het sturen Noren. Oké. Okay. En uh, wie uh, doet er nog meer mee vanuit Nederland? Aan uh, Nederlanders uh, deelnemen in deze klasse. Nou, onder andere uh, Duncan Huisman. Uh...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 Ja, dan is deze voorbij en dan ga ik je ook nog even over wat de race is van voor morgen. Oké, okay, prima. Willem, dankjewel en uh, veel plezier. Tot zo. En uh, we thank gaan you. verder met Len, Stil maar Sunshine. Met een hoofdletter Z. Van zon, zee, zandvoort en zee.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 In 2014 bereikte de Roemeense de finale op Roland Garros. Waarin ze verloor van Maria Sharapova. Als negende geplaatste Ekaterina Makarova haalde eveneens de tweede ronde. De resin bleek sterk voor de Amerikaanse Luisa In 6-4 en 6-2 waren die standen. Dan wordt er op dit ogenblik in Den Haag gespeeld: Leimonidas tegen Zandvoort. Daar staat het 0-2 voor Zandvoort. De eerste wedstrijd was Aranxa Rus tegen Leslie Kennekhoven, daar werd het 3-6 en 3-6. En dan Alexandra Naidenova tegen Querine Lemoine, 2-6 en 6-7. Waardoor het dus nu dus 0-2 voor Zandvoort staat. Nieuws Dessert tegen Scott Griekspoor, en Maxime Alton tegen Kevin Griekspoor, Rus Naidenova en Lemone Harmsen.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 Afgelopen vrijdag tussen 3 en 5 met uh, Maurice Mulder, Keiko Firestone is hier. I'm from men, you're from white, perfect stream.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 dit rijden, inrijden dan, en dan uh, moesten ze daar vier uh, seconden stil blijven staan. Net als gevolg dat deze jongens terug zijn naar de 14e plaats. En uh, ja, daar valt in een uh, paar minuten niet veel meer aan goed te maken. We kunnen ervan uitgaan dat uh, de equipe Edner Halek met een uh, KTM deze race uh, gaan winnen. In de tweede plaats ongetwijfeld gaan naar de equipe Pele-Noren met op een derde plaats Huisman uh, en Braams. Oké. Okay. Uh, uh, Willem, hoe staat het bij de Grand Prix van Monaco? Ja, Monaco. Uh, ja, je gaat er altijd uit. Dus een optocht uh, inhalen is al moeilijk in de Formule 1. Uh, Monaco helemaal uh, natuurlijk. We hebben daar nog steeds uh, Hamilton uh, aan de leiding. Met op de tweede plaats... Uh, is dat uh, Rosberg een derde Vettel. Max Verstappen hadden op de plaats, uh, Max uh, uh, die uh, wou toch laten zien uh, dat inhalen wel degelijk mogelijk is op uh, Monaco. Hij kon daar wel de goede vooruit. Hij deed bij uh, Maldonado. Nou, niet één van de makkelijkste uh, natuurlijk. In San Devo. Uh, Max zet hem uh, brutaal uh, daarnaast. Aan de binnenkant uh, leek er ook uh, voorbij te zijn. Maldonado dacht daarover. Anders over raakte de auto van uh, Verstappen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 Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen knoopend Rotterdamplein en Beverwijk 6 kilometer. N57 Rotterdam richting Brouwersdam, daar staat tussen Afroek-Briele en Helvoetsluis 3 kilometer. En op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort, daar staat tussen Heemstede en Zandvoort ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Normale temperatuur in Zandvoort is 17 graden. Het zeewater is nog steeds fris 14 graden. Wil je meer informatie? www.meteopagina.nl Zomer of winter? Altijd weer. Zie je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 Okay. Yeah. Justin Years and King, erachter Raccoon, No Mercy. Blij om die plaatje te kunnen draaien op deze mooie eerste Pinksterdag in Zandvoort. We proberen te contact te maken met Willem van Densen, maar ik denk dat hij even wat anders aan het doen is. En daardoor draaien we even Ray Parker Jr. met You Can't Change That. Honey, I'll always love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of You can't change that. no, no. no.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 Uit de jaren 70, Ray Parker Jr., you can change that. CFM, Race Radio, Pit report. report. We hebben hem gevonden: Willem van den het circuit Park Zandvoort. Uh, en die kijkt naar een prijsuitreiking. Ja, dat klopt helemaal. Uh, de prijsuitreiking, het uh, podium uh, van de Competition uh, 102 uh, GT4 European uh, Series. Uh, met Oostenrijkers uh, Ebner, Halek uh, op de eerste plaats. Tweede, uh, daarin uh, de Equipe Belen en Nooren. En derde was het uh, in die race. Uh, Duncan Huisman met Luc Brach. Dus, uh, circuitpark Zandvoort. Uh, waar we ons nu gaan opmaken voor uh, de wedstrijd met het uh, grootste startveld. Dat is de Mazda Max 5 uh, Cup.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 Paul, uh, Joeri Zwijver van plaats 2 en Chris Woetjer van uh, plaats 3. Kijken we heel even iets verder op de lijst. En uh, zien we op plaats nummer 21 staan. Dat is uh, Jojen van de Kuil. En dat is ook zo'n uh, Zandvoorts uh, jongen. Een jonge jongen van uh, 18 uh, of 19 die ook meedoet aan die uh, Marta Cup. En uh, als je dan 21 bent, lijkt... Uh,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 en die rijden, ja, dit jaar daar een keer mee hier op de ja, A-evenementen. Maar ja, het is wel een uit de TNT. En het is een, een relatief uh, goedkope uh, klasse, die Mazda Max uh, 5 Cup. Dus ja, vandaar dat het ook uh, zoveel deelnemers uh, trekt. Maar opstartklasse, denk je over het algemeen aan jonge jongens. Tuurlijk, die zijn er alleen al, ik kijk alleen al naar uh, Jurifers 5 en uh, Jan van der Kuil. Maar ze rijden ook uh, wat oude bazen in rond. Uh, van jou en mijn leeftijd. Dus oh, okay. dat het echt een opstapklasse is. Het ja. dus word... is gewoon een hele leuke uh, klasse waar je relatief uh, goedkoop uh, autosport kan bedrijven. Oké, okay, en hoe gaat het uh, met uh, de Formule 1 met uh, Max Verstappen? Dit ja, dat is... het over een hele andere ja. categorie. Zowel sportief als uh, financieel uh, gebied natuurlijk. Uh, ja, dat ging uh, erg goed. Uh, Max, uh, die uh, kwam zelfs uh, van 9 naar 8. Op een gegeven moment lag die en, uh, nou, op een gegeven moment komt er uh, bij die Formule 1 uh, dat de pitstop zou aan de beurt zijn om de banden uh, te wisselen. En daar ging het even mis uh, bij verstappen. Want uh, ja, er waren problemen met het uh, linker achterwiel. Uh, dat ging er niet af of de uh, nieuwe gingen niet goed op. En dat, uh, ja, dat kostte hem toch wel uh, 20 seconden uh, extra tijd in die pitstop.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 Ja, <laughs> ik ben hem even kwijt. De coconuts. Precies, en die komen 26 juni naar het uh, patronaat in Haarlem. De kaarten zijn nog trouwens te verkrijgen. Dus uh, Willem, als je zin hebt. Ja, nou ja, ja. die weet. Ja. Die weet. <laughs> Dit was trouwens een andere... Tot zometeen, hè, Willem. En uh, kwart over drie spreken we elkaar weer. Dit was een andere hit van een stoel, pitchen, kit, creole en de coconut.